Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De MH17-zaak gaat vandaag weer verder. In de rechtbank vertellen nabestaanden de komende weken bijvoorbeeld... hoeveel verdriet ze nog hebben van de vliegramp... of hoe die dag voor hen was, zeven jaar geleden. Het vertellen kan op drie manieren, legt onze verslaggever uit. Je kunt hun verklaring afleggen live... In de rechtszaal, het zou kunnen via een opgenomen boodschap die wordt uitgezonden. Dus bijvoorbeeld een Indonesische familie die een film heeft opgenomen bij het graf van hun dochter. Nou, die film die krijgen we dus hier te zien. En de derde mogelijkheid is een live beeldverbinding met het buitenland. Want bij de ramp kwamen veel Nederlanders om, maar ook mensen uit Australië of Indonesië. Waarschijnlijk horen we pas eind volgend jaar of en welke straf de verdachten krijgen. Academische ziekenhuizen zijn nog steeds van plan om op 28 september te staken. Ze willen meer loon, maar krijgen dat niet voor elkaar. Vorig jaar kreeg het personeel een bonus voor de extra werkdruk tijdens de coronacrisis. Zo'n bonus staat ook dit jaar weer op het programma, maar dat vindt de vakbond niet genoeg. En goed nieuws voor PSV. Mario Götze heeft zijn contract verlengd tot 2024. Meerdere grote clubs wilden hem hebben, maar hij koos dus toch voor PSV. Daar speelt hij sinds 2020. Sindsdien speelde hij 35 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren... waarin hij 10 keer scoorde en 10 assists gaf. En de Duitsers spreken van een Vokuhila, dat staat voor Fornecourt hinterlang. De Belgen van een nektapijt, maar wij noemen het kapsel gewoon een matje. En zoals met veel dingen heb je ook hier een EK voor. En de titel Mooiste Matje van Europa ging naar een Belg. Die werd ontvangen met een groot applaus. de België en de Bretagne ook, de verkiezing was in Frankrijk en werd dus via een applausmeter gewonnen door Nicola. In het dagelijks leven is hij vrachtwagenchauffeur en hij ziet het matje als een symbool van zelfspot. Het weer, het wordt vandaag wat minder zonnig dan afgelopen weekend, maar het blijft wel droog. Het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 En wij zijn weer terug met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort uit de Tolweg in de studio. Wij praten de laatste uur met twee uh, bekende figuren uit de racewereld. En dat is meneer Blekemolen en meneer Van Lennep. En als het goed is, hebben wij meneer Blekemolen aan de lijn. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Ja, ik zeg expres meneer, omdat ik toch even ja. duidelijk wil uh, weten of het nou Michael of Michel is. Nou, ik weet het zelf niet. Mijn, mo mijn moeder heeft me Michael genoemd en uh, bij de geboorte. Toen ging ze altijd Michel tegen me zeggen. En uh, dat, dat hanteer ik zelf maar. Maar uh, ik word in het buitenland altijd uh, uh, Michael genoemd natuurlijk. En, uh, Michael in Engeland. Uh, maar ik luister naar alles. Dus. Oké, okay, dus, dus alle variaties zijn goed vandaag. Roep maar. Oké, okay, uh, nou. Uh, iedereen is op het circuit. Waar bent u op het ogenblik op het circuit? Nou, ik ben nog net niet op het circuit. U staat in de file. Nee, nee, nee, nee, want het is ongelooflijk. er is totaal geen file. Ik, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Als ik nachts om vier uur van huis ga, dan is het nog drukker. Ik woon in Aardhout. En, uh, ja, de file bleek uh, naar Zandvoort toe, dat is toch niet zo ver? Nee, daarom. Maar uh, ja, geen, geen enkel uh, file. Heel goed geregeld. Ik ben zo direct in, uh, in een paar minuten in Zandvoort. Je bent met de auto? Uh, ja, ik ga wel met de auto, want ik heb vijf kleinkinderen bij <laughs> Die ja, die moeten allemaal mee natuurlijk, hè? Ja, daarom en, uh, kan wel op de fiets, maar die zijn zeven. En dan, uh, nou, dan moeten die fietsen nog stallen, eens sport eens sport. Ja, ja, nou is de familie Blekenmolen al uh, rijkelijk gezegend met de uh, coureurs. Gaat u de kleinkinderen ook die kant op duwen? Uh, nou, we zijn elke uh, zondag ongeveer in het karten. <laughs> dus we, we doen al het Nederlands kampioenschap van de kleinste af. Uh, vanaf zeven jaar zijn we al... Uh, Mm, uh, met ze bezig. Dus ja, wel heel erg leuk. Maar daarom vinden ze ineens ook dat racen zo leuk. Want mm -hmm. ze herkennen zichzelf nu in die situatie. Is het een... Uh, rijden ze in Nederland? Ja, ze rijden in Nederland. En we hebben in Nederland gewoon een Nederlands kampioenschap. En dat is uh, allemaal over allerlei banen verdeeld. En uh, ja, dat is voor hun natuurlijk heel spannend. Elke week gaan ze met een heel team ergens anders naartoe. Niet elke week, maar toch al twee à drie keer per maand. En... Uh, ja, dat is voor die kinderen, die voelen zich 0.1-rijder en het nee. is ook zo spannend, want die zijn in één jaar zijn ze gewoon drie, vier jaar ouder geworden, want die moeten zoveel beslissingen nemen, uh, ja, die doen het op de een of andere manier heel erg goed. En, en opa gaat elk weekend mee? Um, nou, toevallig volgende week niet, maar ik ben er wel altijd bij als ik zelf niet hoef te racen. Oké, nou, okay. nou over uw race uh, gaan we straks nog even uh, praten. Uh, ja. ik heb. Drie uh, dingen uit, uitgehaald waar ik u een mening over wil uh, weten. U heeft zelf Formule 1 gereden. Hoe ja. kijkt u naar de veranderingen in bijvoorbeeld de techniek? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Het uh, terugwinnen van elektriciteit en het uh, gebruiken weer van elektriciteit, het is natuurlijk. Uh, uh, ja, we kunnen, hebben we niet meer uh, de monteur die vroeger de contactpuntjes en de boesietjes stond te wisselen. Uh, dat is een hele andere materie geworden. Dus ik, ik uh, vind het wel verschrikkelijk mooi. Maar ook heel gecompliceerd. En um, ja, Er worden toch al wel steeds uh, worden dingen bedacht... die uh, later weer in auto's terugkomen. Dus dat vind ik dan ook alweer het voordeel van het, uh, van het hele spelletje. Ja, dat brengt natuurlijk ook wel wat problemen met zich mee. Um, ik weet niet of u gisteren gekeken hebt naar, uh, naar de vrije training... waarbij Sebastian Svettel uh, ja. door ja. de huidige nieuwe techniek... toch eigenlijk onder stroom bleef staan. Ja, maar je ziet het. We zien ook uh, uh, auto's natuurlijk, uh, elektrische auto's en parkeergraadjes. Mm -hmm. Het wordt natuurlijk allemaal uh, wel een, een linkerboel. Uh, maar er vlogen natuurlijk ook, ook benzineauto's mm -hmm. in de brand. Dat moeten we niet ja. vergeten. Maar we zijn natuurlijk allemaal nog een beetje in het experimentele stadium. Dus ik denk dat dat wel uh, spoedig allemaal gaat verbeteren. Er zijn accu's, nou, die zijn levensgevaarlijk, die krijg je niet uit. Die moet je onderdompelen in, in een bad... En dan blijft ze nog een uur branden. Ik heb toevallig wel een testtafel gezien. Mm -hmm. uh, ja, ik, uh, ik weet een, één ding zeker. Bij ons op de kartbaan komen die appu's er nooit in in ieder geval. Nee. Nou, uh, Er werd gisteren ook gesproken over de terugwinnen van de elektriciteit. Wat u al uh, genoemd hebt. Dat er een grotere generator in zou komen. Dat het dus nog meer energie zou opwekken. Ja. ja, en dat ze dus dan uh, ook uh, van 140, 160 naar zelfs 200 pk ja. gaan. Nou, dat is nogal wat. Ja, dat is uh, heel wat wat je er dan bij krijgt. Dus een extra, extra setje in de rug. Die uh, veranderingen over techniek, dat is uh, zelf vooruitstrevend. Wat vindt u van uh, de baan? Die is natuurlijk ook uh, veranderd. Uh, in één woord fantastisch. Ik heb, uh, vorig jaar ging het voor het eerst open met, uh, met de kombochten, zoals ik het maar even noem. En uh, ja, dat is een, een andere dimensie. En de hele baan is boven. De curves zijn een beetje veranderd, waardoor je een totaal andere beleving hebt als rijder. En als uh, publiek is het uh, ja, fantastisch, want ze komen in één minuut, uh, ik denk één minuut negen of zo, gaan ze me daar rijden. Dus uh, ja, je hoeft niet langer te wachten dan een uh, secondetje of uh, 45 en dan zie je ze alweer. Het is ook een, een, uh, het is een van de kortste circuits, waardoor het ook een van de uh, uh, Grand Prix is met de meeste ronden. 72 heb ik begrepen. Ja, ja, dat hadden we vroeger ook wel. Uh, alleen toen was het uh, een, de, niet eens veel langer. Maar uh, ja, het is wel anders. Ik moet zeggen, ze zitten nu heel erg uh, met inhalen. Uh, mm -hmm. Zeker in de qualifying en in de uh, vrije trainingen. Ja, ze zijn heel snel bij elkaar. Want in die 1 minuut en 20 zitten soms, of 1 minuut en 10, zitten soms uh, 20 auto's uh, op de baan. Dus ja, je kan uitrekenen om de 5 seconden hebben ze over een auto ja, dan moet je toch echt wel een, een positie kiezen waar je gewoon echt één rondje eigenlijk niemand tegenkomt. Nee, want uh, Slipstream heb je hier niet zoveel aan. Ik heb begrepen van de rijders dat, uh, dat je ook heel erg uh, veel vuile lucht hebt achter de auto. Dus uh, het is ook niet makkelijk om achter iemand te rijden, want je hebt allemaal van die, van die uh, corners die toch wel uh, mid-speed zijn. Die zijn niet vol gas, maar ook niet, uh, heel, ook niet langzaam. Dus daar heb je je downforce, hè. je druk naar beneden op de weg nodig. En uh, ja, dat is moeilijk als je achter een auto rijdt, want dan is die lucht verstoord. Ja, um, ik zat gisteren in de arena en toen kwamen de Formule 3-auto's voorbij. En een aantal schoot recht door de Grindbak in en uit. En dat heb ik bij de Formule 1-auto's niet gezien. Uh, Zijn zij een scherper auto... of? Nee, één auto is ook de grinbak uitgetakeld. In in oh ja, klopt. De Haas ja. die, die wilde nog wegrijden, maar dat ging niet meer. Het is vroeg, maar ik ben scherp. Hè? Ja, ja, ja, ja, nou, uh, als u zo vroeg en scherp bent... wat vindt u van de straf die Max misschien opgelegd gaat krijgen? Ja, ja. Ik, ik, uh, ik heb die beelden niet gezien. Wat er nou exact gebeurd is. Want wie weet, gooi ze die vlag uit en, en, en remt die niet keihard. Mm -hmm. Er is nog iemand voorbij. Ik, uh, Max maakt niet zo gauw zo'n foutje, want we weten allemaal... Ja. Rood, hè, dat is duidelijk, ja, niet meer inhalen en rustig naar de pitstraat. In... Dus, uh, in de tijd dat u uh, Formule 1 reed... Uh, werd het minder van dit soort straffen uitgedeeld? Nou, bij rood en zo, ja... Uh, rood is wel uh, een ding, maar... Nou, uh, er werden ook wel, hè. Ik, ik race nog uh, op mijn oude dag, maar ik zie toch wel... Heel <laughs> ik heb zelf ook af en toe straf. Uh, en ik zie toch wel dat dat uh, ja, redelijk vaak voorkomt nog, hoor. Ook twintig uh, ook of dertig jaar terug... Ja, ik, als ik ernaar kijk... en ik heb natuurlijk ook redelijk wat wat, wat en andere races gezien... en ik het lijkt wel of het rood eerder, eerder komt. Nee, ja, ze willen geen risico nemen. Er zijn natuurlijk een paar uh, ongelukken gebeurd... waardoor ze even door rijden in de regen, auto eraf gegaan. Dus uh, wat er nu gaande is, uh, zodra er ergens iets staat... hang de vlag uit mm -hmm. uh, of heeft de safety car in... Uh, ...om toch het, uh, de snelheid te dempen. En ik denk dat dat wel goed is, want... ...ik race toch wel eens en dan staan er niet van die... Uh, ...competente uh, wedstrijdleiders. Mm -hmm. Die laten we dan nog even twee, drie ronden doorgaan... Er staat ook zo'n auto half op de baan. En ja, je had eerder meteen uh, moeten communiceren... ...om die uh, vlag uh, uit te gaan hangen. Ja, het, het, het zal waarschijnlijk wel twee kanten op werken. Eén is het veiliger. Twee, ben je eerder aan het racen. Ook dat. Zonder meer, ja, want... Uh, de marshals mogen bijna niet meer de baan oplopen om iemand te helpen of wat dan ook. Dus, uh, ja, dat moeten... dat, dat, dat zag je ook. dus gisteren bij die haas die op het randje zat van die Grimbak. Ja. Uh, in, in vroeger tijden zou die man een setje gekregen hebben en kon hij gewoon doorrijden. En nu moest hij afgetakeld worden. Ja, dat uh, uh, willen ze dan ook weer niet omdat hij de hele baan vol met ging gegooid. Ja, dus, dat, uh, dat is wel zo, ja. Dus, ja, dat, is, dat is een reden, maar uh, meestal kunnen ze de auto toch niet aan de gang krijgen. Nee. Kijk, vroeger gaat setje en een reden. Dan reden die... <laughs> ja, je gewoon weer verder. Uh, oh, ja. derde, de derde verandering die ik graag van u wil weten is... Uh, hoe zit dat met de rijders? Uh, vroeger was het een klik, die kwam je overal tegen en ze konden elkaar goed. En ze maakten ook ruzie, uh, uh, Lauda en Hunt bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe is dat nu? Ja, dat is eigenlijk... Uh... Uh, wel oké, okay. iedereen gaat wel met elkaar om. En uh, allicht zijn er af en toe uh, door de media ook veroorzaakt. Laten eh, we eerlijk zijn. Niet, maar je moet ook een leuke kop uh, vermelden. Uh, dus daar komt het ook vaak door. Maar het is wel een circus wat elkaar elke week zo wat tegenkomt. En uh, die toch wel uh, ja, mooie, uh, een mooi leven met elkaar hebben. Mm -hmm. Liefst met elkaar mee, uh, noem maar op. Dus uh, ja. Gaat, gaat, het gaat wel goed met elkaar om. Ja, best wel. Best wel. Um, er zijn nu drie raceweekenden achter elkaar. Hè? En, uh, dat is dus echt van, van, van België naar Zandvoort naar Monza. Legt dat een hoge druk op zo'n zo rijder en het team? Nou, de rijder valt op zich wel mee, want die gaat lekker weer uh, zijn horen uh, neerleggen vanavond. Mm -hmm. En die uh, gaat in alle relakstijd naar uh, Monza. Maar uh, je moet niet denken aan de monteurs die achter elkaar door moeten werken, vanavond de auto's lopen. Uh, ...in de vrachtwagens. Morgen de rijden de vrachtwagens al recht... ...richting Monza. En uh, daar weer helemaal alles opbouwen. Of ze bouwen het op Zandvoort weer opnieuw op. Maar ik, uh, uit Spa hemmersen het uiteindelijk... ...in uh, Zandvoort gedaan. Daar kwamen ze al maandag, dinsdag. Dus uh, het is hard werk voor de monteurs. Dat, uh, dat, dat was ook te zien... Uh, ...bij de... Uh, ...donderdagmiddag. Er stond zelfs het team van uh, Vettel... stond gymnastiek te doen om uh, in... Uh... In shape te blijven, om het zo maar te zeggen. Ja, maar vergeet je, vergeet je niet wat er gaande is met een wielwissel. Dat zijn allemaal sportmensen. En die moeten daar presteren. Want ja, twee seconden langer wielwisselen. Ik, bedoel, ik ga af en toe naar de pickfit en dan zijn ze halve dag bezig. Ja. Dus die moet je in twee, drie seconden doen. En ja, ga je daar verliezen, dat kan natuurlijk van groot belang zijn. Het telt, het telt door in de rondetijden uiteindelijk. Hè? Elke, ja, elke tiende. Ja. Maar het record is nog steeds van Red Bull, hè? Ja, ja. Ongelooflijk. Ik, je, je kan het bijna niet, niet voorstellen nee. uh, hoe, dat, hoe snel dat gaat... en hoe gedisciplineerd en hoe mooi. Maar ja, die trainen ook constant, hè? Die, uh, ja, die, die sessies die worden ook gedaan uh, bij het publiek. Je kon dat zien. Ja, ja. Het um, team Blekemolen is nog uh, sterk actief. U bent ook nog actief in, uh, in de toewagens. Brengt, ja. brengt dat ja. nog veel plezier? Ja, heel veel. Ik ben weer opnieuw begonnen. je dat ik een stammer ben van uh, een gebroken ruggenwervel en Oei. een ruggenwervel. Ja. Dus ik ben nu vijf weken uh, al niet aan het racen, maar volgende week is weer Kroatië en dan gaat Sebastian met de Nesca rijden. Mm -hmm. En uh, Jeroen rijdt altijd in Amerika. Die doet daar uh, zijn job altijd. Dus uh, de hele family is, uh, is altijd actief. Ja, dat uh, stond ook bij, uh, bij uw beschrijving... dat het nog steeds actief is. Zelfs nevenrijden ook, zag ik. Ja, dat klopt ook. Die is ook af en toe van de partij. Niet zo intensief als wij met z'n drieën. Maar het uh, is altijd leuk. Gaat u nog wel eens naar Amerika om te kijken? Uh, ja, af en toe ga ik een keertje met je roem mee. Niet zo heel vaak. want mm -hmm. uh, Of ik heb hier de kinderen die uh, ze nodig moeten karten. Ja. Van mij. Of um, de, hem en, ik heb zelf al dus, uh, Ja. Hey, um... Laatste vraag uh, op, op het circuit van Zandvoort. Hè. U, u bent daar redelijk actief. U geeft daar heel veel cursussen en, en, en, en, en dagen. Ja. Ziet, u, ziet, ziet u daar ook verschil in aan, aan cursisten met dit nieuwe circuit? Dat ze dat leuker vinden of anders vinden? Ja, nou, met alle arrogantie kan ik zeggen... dat we uh, altijd het heel druk hebben. We zitten altijd al vol. Maar we merken nu wel dat er meer mensen zich uh, aanmelden. Ja, soms moeten we kleurstellen. Dat we gaan plek voor ze hebben. Dus hebben ja, tussen de 200 en 300 mensen per dag. die in allemaal onze Ferraris, Lamborghinis enzovoort. Porsches rondrijden. En wij zijn ook een soort kweekvijven voor, um, ja, voor de autosporten. Wij brengen deze virussen. en uh, brengen we allemaal over op mensen. En we ja, zien toch ook mensen die gaan racen. na ons uh, bezoek. Is het, uh, Do Doet u dan nou ook aan scouting? Als je ziet. Een, oh, jij bent nee. al heel erg goed. Nee, dat doen we niet. Met hem hebben we wel lang gedaan. Hmm. in het raceteam wat we hadden. maar daar. ...zijn we niet zo meer mee bezig. Oké, okay. Ik neem aan dat u uh, een beetje richting circuit rijdt op het ogenblik. Ja, want alle kleinkinderen komen binnen en lopen. <laughs> en ook. Dus, uh, ik moet, uh, maar ja, dat kun je nagaan. Het is tien voor half twaalf. En om twaalf uur zitten we op de tribune. Hè? Ja, dat moet. Want dan uh, gaat het spektakel beginnen natuurlijk. Ja, maar dan kun je nagaan hoe goed de verkeerssituatie verkeerssituaties uh, ja, ja, ja, ja. Nou, dan wens ik u vandaag heel veel plezier... Okay. En uh, hou ze in de gaten en zet ze oorkappen op, want dat is wel belangrijk voor de oortjes. Ja, het is niet meer zoveel rust dus dat valt mee. Oké, okay. dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay. En een dank. fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dank ja. u wel. Je hebt het maar druk. Muziekje erin.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 Ik moet ik moet zeggen, ik outé, Outé,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 Comptez mes doigts Où va pas où t'es Où t'es va pas où t'es va pas où t'es va pas En we zijn weer terug hier. En als het goed is, uh, praten wij uh, nu met uh, meneer Van Lennep. Met Gijs, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Lennep. U bent op het circuit in Zandvoort. Hè? U had het net al uh, uh, erg druk met allerlei racegeluiden achter uh, zich. Waar bevindt u zich op het ogenblik? Ja, ik ben in de... Club, bij de Tuigenbocht En nu net is de Formule 3 race afgelopen. Dus vandaar dat het nu even wat rustiger is, gelukkig. <laughs> dus dan kunnen we even praten. Even, even maar, ademhalen, want om 12 uur gaat het grote spektakel beginnen. Ja, dan gaan we weer een uurtje trainen. En dan... Uh... Als we de laatste data verzamelen om straks een goede kwalificatie te rijden. Dus uh, ah, dit is een geweldig evenement. En, en wat, wat wil je dan? Respect. Ja, ik, Voor Zandvoort is het een van de grootste evenementen van Nederland. Waar de hele wereld naar kijkt. Dat is toch fantastisch? Ja, het is een geweldig. En, en, uh... ik, en ik merk ook in Zandvoort, de, heb ik gisteren ook, was ik even. Iedereen is enthousiast eigenlijk. En, uh, nou, het is fenomenaal. Dat je... dit weer kan, na 36 jaar, dat is, uh, had ik echt nooit over gedroomd. Ik ben blij dat ik er nog bij ben trouwens. En maar... <laughs> <Ja. laughs> dat ook. Maar ja, had, had u die dus... verwachting niet dat het oost zou terugkomen dan? Nee, niet echt. Nee, ik nee. denk nou, daar zijn we echt te klein voor en uh, tegenwikkeld. En uh, we zoeken toch meer naar de Abu Dhabi's en naar uh, China en uh, Rusland en weet ik waar overal. Ja, maar... maar... Dat... In, onze, in ons uh, geweldige land, kleine land, kan dit toch. Dankzij uh, hele enthousiaste mensen die daar uh, achter gaan staan. En dan, uh, want het is een organisatie, nou ja. ja. En het wat niet... leuk is, ook als je die, die auto's ziet rijden van dichtbij weer... dan denk je, jongens, jongen, wat een evaluatie heeft dat er ook opgeleverd. De hele vuurleen. Zo hard als het gaat, dat zie je niet helemaal op de televisie. Maar daarom is het zo mooi dat er was dat man kunnen zitten... Uh, Kijken. Ja, niet uh, allemaal nee, Ik had net met, met meneer Blekemolen ook al over, uh, over, over, en dat haalt u ook aan, het gaat zo snel. Hè, um, ja. rond, rondjes van 1,9 worden verwacht, uh, ja, verwacht. Ja, dat wordt verwacht, daar ben ik nog benieuwd naar, maar dat zou kunnen. Maar in Alpha hey, uh, ja, 110 is altijd, ja, dit is natuurlijk een heel snel screen met deze moderne auto's. Met zoveel downforce en zo goed rubber eronder. En, uh, nou ja. Ja, het is wat anders. Je hebt 5G, uh, krijg je in de bochten, in plaats van 2,5, 3, <laughs> ja. wat wij hadden. Dus de bochtensnelheid is veel hoger. Als ik hier uh, in de pedalclub kijk hoe ze de Gerlach-bocht induiken, nou ja, ja, ja. <laughs> Dat is onvoorstelbaar. Wordt die, uh, die gerlach eigenlijk het snelste punt nu? Nee hoor. Nee, de kombocht is natuurlijk het snelste punt. Maar als je op het schijvlak afkomt, uh, na de slotenmakerbocht... Mm -hmm. Wat allemaal vol gas is. Nou, ik geloof dat ze amper meer remmen. dan schakel ik een keertje terug voor de voor de. Daar en uh, Dat is trouwens een van de mooiste bochten die er is. Ja. En, uh, en dan kom je over die blinde heuvel heen. Ja, dat is, uh, dan komen je met 280 aan en dan gaan ze met 250 uh, de, daar doorheen of zo. De, de, ja, dat is, is geweldig. Ja, de, de beslissing is genomen om uh, als een soort testcase de DRS pas na de kombocht open te gooien. Uh, ja, correct, ja. Ja, dat is misschien wel verstandig vanwege de banden. Want in die kom, dan krijgen die banden natuurlijk ook enorm op de donder. Ja. En dan weet je ook weer niet dat het dan een beetje geslaat klei aan de achterkant. Dan, uh, ...dan gaan die banden eerder slijten... En, uh, ...en je moet daar geen lekker band krijgen natuurlijk met de uh, 280. <lacht> nee, nee, nee. Dus uh, ik denk dat het verstandig is. Het enige voordeel... of enige, ...ja, groot voordeel, daar hebben ze hem ook gemaakt... ...dat je met de Formule 1 achter elkaar aan kan blijven rijden. Mm -hmm. ook, dus onder de DRS kan je al misschien zelfs wat slipstreamen. Ook in de vuile lucht kan je gewoon vol gas doorrijden... En dan open, dat je net iets meer snelheid hebt, DRS open, dat ze dan op het 600 meter recht eind toch nog net voorbij kunnen, alhoewel je dan ook weer kan afhouden natuurlijk, en dan moeten van links naar rechts en zo, maar dat mag ook maar één keer. Maar... <laughs> nou ja, dus het wordt hartstikke spannend. Die bocht maakt het circuit super spannend. Het is maar 650 ik... meter, het laatste stukje. 600 meter, daarom. Maar omdat ze, normaal, omdat ze achter elkaar kraan kunnen rijden, en niet. ...bij het verliezen in de bocht als je tweede bent... Ja, want dan kan je het wel bijrijden, maar dan kom, je, dan kom je er niet voorbij. Ja, wat, wat, En ik wat, zag wat, net bij de, bij de Formule 3, ook in de Hunzerug. Daar ging je toch een, die wel afhouden, die ging het midden erin. En eentje ging vol buitenom en die haalde toch nog net in. Dus ja, dat kan ook nog. Ja, wat, <lacht> dan kan je alle lijnen rijden, maar dat is heel leuk. <lacht> ja, als je wat, naast elkaar rijdt. U, u verwacht dus echt dat uh, een, een inhaalmanoeuvre ingezet ja. gaat worden bij de kombocht... en dan uitgevoerd gaat worden voor de hoofdtribune. En dan precies, en dan voor de tarwebocht. Ja. ja, dan ben je er net voorbij en dan lekker laat remmen en dan gaat <lacht> ja, het lukken. Ja, maar ik hoor, uh... wat, wat belangrijk is, je moet natuurlijk toch, en dat is ook veel succes tegenwoordig, dat je moet uh, je moet uh, op position rijden voor de eerste staat. Ja, dat is, wel dat, wel, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En als je over pole position praat, uh, er is uh, net een berichtje gekomen over Max Verstappen... dat hij misschien een straf gaat krijgen. Heeft u daar bericht over? Nee, no. Oh. Wat is dat? Nou, hij schijnt een, uh, een inhaalmanoeuvre of, uh, geda gedaan te hebben tijdens de rode vlag. Of een aanzet daartoe. En dat wordt nu onderzocht. Oh, ja, daar weet ik nog niks van. Okay, maar... En, en Rijkonen, dat weet u ook al? Wat is dan? Die is positief op corona getest. Positief op corona? waar is die dan geweest? Ja, dat weet ik niet. Misschien was die stappen gisteren. <lacht> ja, eigenlijk dan. Want iedereen wordt hier... Ja, je hebt allemaal je testen. Ik ben ook hier gisteren nog getest. Ja, ja. En natuurlijk uiteraard de prikken heb ik al, al in mijn mei gehad. Dus. <lacht> ja. Maar ja, je kan het natuurlijk altijd krijgen. Alleen word je er niet zo ziek van. Nee, dat Maar, maar hij mag dus niet meedoen. Nee, hij wordt ook vervangen. Maar dan komt hij dan niet in. Nee, nee, nee, nee. nee. En... Oh, god, oh god, dat heb ik nog niet gehoord, zeg. Nou, dat, oh, dat, dat zal u straks wel rondzingen in de peddoclub. Um, ja, zeker, Als u ja, daar zeker. nou uh, zo rondloopt, hè. En uh, u, u, u bent heel vaak op het circuit. U rijdt ook in, uh, nog steeds in de oudere auto's. Bij de Hark, bijvoorbeeld. Um, die hele ja, grote en morgen, veranderingen. En morgen, en morgen niet te vergeten. Morgen wordt er ook gereden, ja. Met een Porsche-parade, 936. Wanneer die 81, daar ga ik in zitten. Ja, dat is geweldig. Is dat eens voor de Porsche Cup? Dat is uh, om tien voor één. Nou, nou, om tien voor één zien we u voorbij rijden. Maar wat vindt, ja, u van ja, het ja, hele... wat vindt u van het hele circus wat nu uh, gebeurt in, in vergelijking met vroeger? Ja, het is zo professioneel en zo goed georganiseerd en zo groot. Ja, zoveel mensen. Alhoewel wij ook wel eens 70.000 man hadden. Mm -hmm. Maar dan zaten ze wel met een uh, achterwerk in het zand. <laughs> en nu, ja, dat wou ze toen nog wel, maar dat is het nu niet meer. Maar daarom hebben we nu uh, voor 35.000 mensen de tribune staan of zo. Ja, ja, ja. ja. Nou, het, is natuurlijk, het ziet er gigantisch uit, moet ik zeggen. Ja, het is heel mooi. Maar daar ben ik dan ook heel benieuwd naar, morgen... Als ik met die Porsche hier in de rond rijd, tussen 70.000 man, dat vind ik toch wel een klein kikje waard, hoor. Op nou, <laughs> een oude, <of> oude dag. <laughs> nou, dan moet u op uw oude dag niet te veel naar buiten kijken, want u rijdt op een snel circuit. Ja, wel, maar ja, ik doe wel precies zo hard als ik ga. Maar ja, je weet hoe dat gaat. <laughs> een beetje lekker gaat, ga je steeds harder rijden. Want dan ja. mogen we een rondje of vijf rijden. Hè. Ja, dan, dan komt het racebeest toch weer naar boven, meneer Van Lennep. Dat weet ik zeker, ja. <laughs> Eens coureur, altijd coureur, hè? Ja, ja nou, ik, ik heb nog wel een vraag over... Uh, u, u bent ook winnaar ja. van de 24 uur van Le Mans uh, geweest. Ja, dat zeker. Dat is natuurlijk een heel andere raceklasse als uh, Formule 1. Waar haalt u daar het plezier uit? Nou, 24 uur met een Porsche 917 met 630 pk zo hard mogelijk rijden... want ze denken altijd, je moet een beetje voorzichtig zijn in Le Mans zo, nou, niks ervan... Het is gewoon een sprintrace over 24 uur. Hè? Je moet alleen zorgen dat de remmen... Ja, daar moet je iets... Want die moeten dan een keer gewisseld worden. Dus dat weten we. En de banden kan je wisselen tijdens de benzine stop. Dus de banden kan je gebruiken zo hard als je kan. Mm -hmm. En alleen de versnellingsbak, dat is het enige. Het Porsche zit een single op. En dan moet je... Dat zie je ook gebruiken, dus je moet tik tik schakelen. Tegenwoordig is het allemaal doortrekken ja. en nu flippen uiteraard. Hè. Dus we er helemaal niks meer aan te doen. Maar uh, wij moesten wel zorgen dat de bak zoveel mogelijk heel bleef. Ja. Dus dan ben je ja, netjes schakelen, daar zit de, de, de winst niet. Ja, en voor, voor de rest was het hard rijden. Gewoon heel hard rijden. Maar het was wel leuk dat het vijftig jaar geleden was, dus niet. alhoewel voor mij is dat gisteren. Ja. En een week later stapte ik zo in de Formule 1 op vrijdag van die toen werd ik in de regen gehaasten. Ja. Dat is ook vijf jaar geleden. Een week later naar Le Mans. Dus dat was een leuk, twee leuke weken. Leuk. Had u in die tijd veel contact met rijders Ja, we hadden wel contact. We waren een hele goede mate. Goede relaties, zo moet je het zien. Maar echte dikke vrienden, die uh, hadden we niet. Nee, dat, we waren... niet, de dat was... De concurrent blijft de concurrent. Toch? Ja, de concurrent blijft de concurrent en het is gewoon werken. Ja, Als je is... op kantoor zit, dan kan je wel goed omgaan met iemand... maar daarom blijft het toch gewoon een collega op kantoor. Nou, zo waren dit dan collega's op, op de, in de racerij. Ook maar met de ene kan je wat beter opziet dan de andere. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Um, ik heb het aan uh, meneer Blekem ook gevraagd. Hè? De hele techniek is veranderd. Uh, de de, de elektriciteit in de auto's, die had u vroeger niet. Wat vindt u daarvan? Nee. Nou ja, de hybride systemen is natuurlijk wel uh, voor een groot gedeelte de toekomst. Plus het uiteindelijk elektrisch. Omdat het nou helemaal niet anders is. Maar hybride is natuurlijk, uh, ja, het is allemaal de techniek die, die, die zij ontwikkelen. En dat is heel minitieus. En dat wordt dan later weer in de auto's gebruikt. Dus ja. het is allemaal nog steeds uh, innoverende Formule 1. En uh, ja, hoe goed nog, hoe beter. Ja, dat is gewoon de tendens, de trend. En die moeten we dan ook maar volgen natuurlijk hè? Ja, het moet, het moet natuurlijk wel uh, uh, meegaan met de tijd. En die gaat zeker de hybride kant op. Misschien wel de hele elektrische kant op. Hoewel en, ik begrepen heb dat. Ja, uh, uh, Mercedes stapt ik... eruit, hebben begrepen uit, uh, uit de E-klasse. Ja, uit de E-klasse, ja, dat is ook zoiets. Ja. Dat ben ik ook. Ik weet ook niet wat jaren ze zeggen dat ze nog meer tijd hebben om te innoveren in de gewone motoren en ja? elektrische motoren. Ja, dat weet ik niet. Of de hybride is of. In alles. Maar ja, dat is wel jammer, want dat is toch een tegenstrijder met de trend en de politiek die er is. Ja. ja. Dat, dat was ook verbazend bij het persbericht. Dat was wel verbazend, dat ja, vond ik ook. Ja. Nou ja, we gaan zien. Uh, ze hebben Nick de Vries in ieder geval rondlopen om uh, misschien ooit nog eens Formule 1 te gaan rijden. Uh, laten we het hopen, maar hij is natuurlijk wel een mooi wereldkampioen in de Julee geworden. Zo is dat. En dat is wel spannend hoor, die 1, Want dat zijn natuurlijk wel jongens, allemaal goede rijers. En allemaal dezelfde auto's. Dus uh, ja. Denkt, denkt u dat hij een plek verdient in de Formule 1? Ik vind het wel, ja. Dat kan niet ook. Maar het is dat, dat ze lang ja. wachten tot je zo'n stoeltje krijgt. Maar je moet natuurlijk een van de 20 zijn die daar weer inkomen. En dat ja. is, uh, van ja, wie weet. Nou, er met... uh... moet een team achter gaan staan Of er moet een sponsor achter gaan staan En dan gaat het lukken Want hij oh. heeft ook pech Want hij wordt de wereldkampioen, of de wereldkampioen in de VWC ja. en, en, uh, en dan net niet aan de beurt komen Terwijl jij daarvoor waren Er twee die uit de Vlucht twee erin kwamen Dus uh, ja, je moet ook een beetje geluk hebben Nou ja, Toto Wolff was redelijk enthousiast Ja, die is heel enthousiast En misschien heeft hij ook wat met Williams te maken En wij mm -hmm. zou nog wel eens een deal uit kunnen komen ja, het is wel dringen, want ik las ook dat Albon misschien terugkomt in de Formule 1. En Russell die misschien... Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, dat kan ook, ja. En als die meer geld meebrengt, ergens vandaan, ja, je weet maar nooit, hè. Over dat geld, hè? Over geld gesproken, we weten allemaal dat Massa massepin gestiekt wordt door zijn vader. En over kwaliteit kan je praten. En ook, ja. Ja, met geld ga je racen, maar... Je moet ook de kwaliteit hebben als coureur, toch? Dat moet je zeker, maar er zijn natuurlijk een paar betaalde rijders. Ja, of die, die betalen, dan. Uh, maar die kunnen toch ook goed rijden hoor. Want je komt er niet zomaar in. Nee, dat is krijg je, je, je, je krijgt geen licentie, hè? Mm -hmm. Je moet wel zoveel kilometer in de vuurheen getest hebben, gedaan hebben. En je moet dit dus wel van de 2G hebben. En dan. Uh, ja, nee, ze laten niet iedereen zomaar erin. En, en, en, dan, en dan schakel je door. Maar ah, er zijn natuurlijk rijders die aan de kant staan die beter zijn dan die betaalde rijders. Dat is ook zo. Nou, maar dat, dat krijg je dus uh, en nu eigenlijk met een met, met, met Nick de Vries en, en, en Russell die lager rijdt dan wat hij eigenlijk zou kunnen. We hebben hem in de auto uh, van, uh, van, van Hamilton bezig gezien en hij rijdt gewoon uh, op, de, op de nummer één plek. Ah, ja, precies. Maar uh, misschien komt hij ook wel in mijn mercedes te rijden. Wie zal het zeggen? We horen het wel binnen, binnenkort. Nou, ik. ik, ik... Dat horen we zeker binnenkort. Want ze hebben hem natuurlijk niet voor niets die proefrace laten rijden. Nee, nou ja. Maar ik ben benieuwd of zal er niet zo blij met zijn. Nee, dat geloof ik ook niet. Die heeft liever Bottas natuurlijk. Als ja, die, rijder. die heeft een, een passieve rijder naast zich nodig om, uh, Juist, om ja, voor precies. te blijven. Ik denk dat Russel ja. dat niet gaat doen. Nee, want ik weet zeker dat Russel hem op hun rijdt. En aan de andere kant, als je Max bij Red Bull... Um, daar kan je iedereen naast zetten die je wil. En dan is het meteen einde carrière. Zo goed, zo goed is, die. Ja, nou, hij is hij. Ja, hij is uh, spijkergoed. En laten we hopen dat hij uh, geen straf krijgt. PRS kan wel uh, ja, een contract krijgen. Maar ondertussen reed hij gisteren ook weer verder langzaam. Ja, hij was niet, uh, niet in goede doen. Maar we gaan het vanmiddag beleven. Um, gaan we gaan het straks beleven, ja, absoluut. Ja, ja. Uh, over maar straks. Dik genieten in Zandvoort, hè? Ja, dat, dat, miljoen, dat, miljoen. dat doen we met z'n allen. Uh, straks ja. is de, de derde vrije training. Uh, wat haalt men daaruit voor de kwalificatie? Nou, dan gaan ze eerst natuurlijk ook nog wel een long run doen... met uh, deze of gene band. <coughs> en nog wat extra data verzamelen. Want je hoorde Max al zeggen gisteren... dat hebben we al meer gezien, dat die vier of vijfde staat... Want die wil natuurlijk ook nog niet helemaal. We dachten dat ze het toch laten zien. Hij nee. wil niet op zijn gezicht gaan. Is dus antwoord. Meteen. Maar ondertussen we hebben ze dus alle data's. En ik weet bijna zeker dat hij nou weer bij de eerste twee rijdt. Hoe dan ook. Nou, ja, dat uh, gaan we blijven. En, gaat... en dan uh, maken we die auto helemaal zo voor de kwalificatie. En dan uh, zullen we het zien vanmiddag. Ja, we gaan het zeker zien. Um, wat gaat u verder nog doen vandaag? Behalve uh, genieten? Uh, nou, ik vind inderdaad. Uh, na alle. Wat gisteren bij de. Uh, Gisteravond was het uh, langs de lijn, hier in het dorp, mm -hmm. gisteravond laatst, en vanochtend om half was had ik een radio. <laughs> En nu gezellig met jullie, ja. en, uh, nou, maar nu heb ik het wel een beetje, uh, is het klaar wat dat betreft. Behalve als iemand wel? <laughs> dat weet ik niet. En uh, nou, dan ga ik dus even rustig naar de kwalificatie kijken. En ik kom heel veel mensen tegen die je kent, of die jou kennen en zo, dus dat vind ik allemaal wel gezellig. Het, uh... Ik heb net dus mijn stoeltje gepast van mijn 966, nou ik, vind, ik, ik past erin alsof ik gisteren ermee gereden had. Dus het, het is allemaal goed. Dus het komt allemaal goed. <laughs> ja. Dus, Mocht u na het, dus, uh, het hele racegeweld van uh, dit weekend uh, een beetje willen rusten... dan gaat u nog een partijtje golf spelen? Juist, zeker weten. Ja. <laughs> de week ga ik zeker, want daarna heb ik niet zoveel meer. Dan ga ik zeker lekker golven. Even een rondje lopen. En weer een beetje voor mijn vrouw zorgen en dan komt het helemaal goed. Ja, Die, die, die vergeet u toch niet met deze weekenden? Sorry? U, uh, u, u vergeet uw vrouw toch niet dit weekend? Maar ja, die is thuis. Want die is natuurlijk gedeeltelijk invalide. En uh, dus ik bel er regelmatig. En, okay. ik dus en, uh, en daarna ga ik het weer fijn doen. Okay, nou ben, dan... Hij heeft altijd voor mij gezorgd. Dus nu mag ik een beetje waar zorgen. Ja, dat is een mooie deal. Meneer Van Lennep, ik dank u hartelijk voor het gesprek. Ik wens u heel, heel, heel veel plezier. Samen met alle andere Zandvoorters en mensen die naar Zandvoort gekomen zijn. En bedankt voor het gesprek. Ja, dank je zeer en uh, jullie ook zo plezier hè. Dank u wel. Oké, okay. yo. Hey. Dag. Bye bye. No And it's With a heavenly grace, help you ride on by. And there ain't no road just like it anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, Getting into town, and just slipping on my own LSD, finding that trouble bound. Up north in Hollywood, water on the driving side. Concrete mountains wearing up, throwing shadows just about fine. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer kind of place to be than running makeshore dry. And there's no peace of mind the place you see, but I'll make sure dry. In and where I found The Burning South on Lakeshore Drive, Heading into town, just slipping on my own LSD, Friday night troubled bound It's Friday night and you're looking clean, too early to start the rounds. And they drive from the Gold Coast back Make show your pleasure-bound And it's four o'clock in the morning And all the people have gone away Just you and your mind It makes your drive Tomorrow is another day And the sunshine's fine in the morning time Tomorrow is another day Anywhere I bound Running south on Lakeshore Drive Getting into town and Just snaking on my own LSD Fighting at trouble now En, uh, om bij de race te blijven voor de Grand Prix van uh, morgen... en natuurlijk de kwalificatie van vanmiddag... is het laatste nieuws dat Max Verstappen geen straf krijgt... voor de inhaalmanoeuvre die hij uh, gisteren maakte. Dus we gaan gewoon uh, met de schone lei vanmiddag naar de kwalificatie. Uh, we zijn bijna aan het einde van het programma. We hebben natuurlijk heerlijk gepraat met mensen uit de racewereld... met uh, uh, de woordvoerder van Liam enzovoort, met Wendy. En We hebben nu een klein uh, agendaatje nog staan, want de ladder ...van ook Zandvoort, Pluspunt en Blauwe Tram. Daar staan weer een aantal uh, dingen op. En uh, ik wil er toch twee uithalen. Uh, je kan glas in lood uh, bewerken. En dat is een, uh, een, een avond om te kijken hoe je dat uh, moet doen. Dat is woensdagavond. En dat is om half acht tot tien uur. Uh, de kosten zijn 3,50. Er is ook nog, en dat is wel belangrijk... ...want daar uh, wilden we eigenlijk iemand over spreken over de valpreventie, maar die zijn uh, hartstikke druk met van alles. Dus misschien dat die nog eens later wat kunnen vertellen. Uh, leer wat u zelf kunt doen om een kans op een val te verkleinen. En dat uh, begint eigenlijk uh, maandag of dinsdag al, 7 september. Acht lessen op dinsdag, van 1 tot 2 met een kopje koffie uh, na afloop. Acht bijeenkomsten en die kosten wel 17,50 euro. Daarnaast is er nog een verhalenmiddag. Leontien Treiber neemt u mee uh, in een verrassend kleurrijke wereld... En hoe ga je nou om met iemand die dement is? En dat is in de blauwe tram op maandag 13 september. Kost 2,50 en er is een kopje koffie bij. Mocht je uh, daar interesse in hebben... bel dan met uh, Pluspunt of ook Zandvoort. En het telefoonnummer is uh, 06-338-03279. Dat is de blauwe tram. En uh, Pluspunt is uh, 574... 0330. Dus mocht je wat willen weten over uh, activiteiten in Pluspunt of de blauwe tram. kijk dan ook op de website of bel ze even op. Uh, ik zou zeggen, de agenda die, uh, is eigenlijk net zo mooi als het hele weekend. Geniet als zandvoerter van het dorp. Ga lekker even kijken. Als je niet naar uh, de race mag, kan je zondagmiddag prachtig tv kijken. En daarna zien we elkaar in het dorp. We draaien nog een muziekje en daarna sluiten we af. Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak kwats. Wij hebben ongelofelijke haast Opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast te laat Wij hebben maar een paar minuten tijd we springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes voetbal en de lotto praten, nou dag tot ziens uit je gaatje goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zee maar blijven we het maar slapen? wij hebben omgesloofd onze kerhaas. Op zee wordt zeker zijn, want wij zijn lot verlaten, nou het op z'n je gaat je geen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee wordt zeker zijn, opzij, opzij, zijn opzij. maar blijven het maar het we maar slapen? wij hebben omgesloofd onze kerhaas. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast elkaar laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar klap, maar klap, maar slaat. Wij hebben ongewoon een godelijke hout. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast elkaar We hebben maar een paar minuten tijd. We kunnen vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen dan misschien als het het moet Wacht over koetjes, voetbal en de lot op praten Dan gedacht tot ziens, je het gaat je goed We zijn verren, springen, vliegen, zij omzalen, staan en weer op Opzij, opzij, opzij, opzij, opzij. Op opzij, op maak maak maak zijn, op opzij, op zijn, op opzij, op zijn, Maak op zijn, hij op zijn, op opzij, op zijn, op op zijn, op op zijn, zijn, op zijn, op op zijn, op op zijn, op op zijn, Opzij, opzij, opzij. De muziekkeuze van Cor Draaier was weer uh, geweldig. En de techniek is gedaan door Thomas de Jong. Thomas, bedankt. En ook het nieuwtje van uh, Rijkonen was natuurlijk van jou. Um, Gert van Kuik heeft de redactie gedaan. Die heeft alles weer bij elkaar gesprokkeld. En wij hadden weer een aardig gevuld programma. Zeker met uh, het gedeelte over de race. Vanmiddag om uh, twee uur is het uh, Zandvoort... Op zaterdag. En daarin gaat het ook een groot gedeelte over uh, de Grand Prix. Dus uh, blijf gewoon even lekker luisteren. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een ontzettend prettig weekend en tot volgende week.